Met Dennis van den Buijs Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Een beetje de eindejaars special, zeg maar. We zitten in een periode van... Kruidige, warme baksels, gerechten en ook wijnen. En nog een primeur: ik heb iemand te gast die wijn heet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt: Regula Isewijn. wijn. Goedemiddag, moet ik zeggen. Goedemiddag, welkom hier in mijn keuken in Antwerpen. Ja, het is een fantastische keuken, want mensen kunnen het niet zien. Ik ga wel foto's en show notes erbij zetten, dat mensen mee kunnen genomen worden hier in deze Engelse ouderwetse keuken, er staat zo'n gasvuur dat altijd brandt, er branden sfeerlichtjes, gigantisch veel speculaasvormen zie ik ook. Ja, ja, ja, dat is uh, mijn Pride and Joy, dat verzamel ik al uh, tien jaar, speculaasplankje. Uh, dat is dan onder het, onder het mom van, ik ga er dan een boek over maken en dat is dan ook gebeurd. Uh, maar ja, ik ben echt een verzamelaar, hè. je ziet hier van alles staan, er staat hier een kastje met allemaal heel oude dingen die met eten te maken hebben. Uh, die, ja, daar kan ik dus ook honderdduizend over vertellen, uiteraard. Uh, ja, dat is hier echt een plaats voor, voor mijn verzamelingen, een plaats waar ik geïnspireerd word, een plaats waar ik ook kook en bak, uh, maar vooral ook geïnspireerd, eerst wordt uh, om, om mijn boeken te schrijven. En boven heb ik eigenlijk een mega moderne keuken. Oké. Okay, dus het zijn twee facetten van jou die aan bod komen. We zitten hier niet voor datgene waar mensen jou misschien voor kennen, voor alles wat te maken heeft met baksels of met de Britse keuken. Maar in zekere zin ook wel, want jij bent ja, helemaal dol op Porto, zoals we in Vlaanderen zeggen, of portwijn in Nederland. Um, hoe is die liefde ontstaan? ja dat kan, dat kan er eigenlijk moeilijk met de vinger op leggen van dan is dat ontstaan ik weet dat ik vroeger al wel zo gefascineerd was door dat klein glaasje met, met zo wijn in, dat ik dacht van waarom zit die wijn nu in zo'n klein glaasje als ik dat zo zag van, van bij de tante en de oma en dan zo in het genipt toch eens een keer nippen zo van, van, van een overschotje zo met kerstavond of nieuwjaar en dan zo oeh, dat is wel lekker want dat is natuurlijk heel zoet voor een kind is dat heel zoet en de portels die vroeger ges, ges, allez, doorgaans zo geschonken werden ja dat waren de goedkopere koperen vanuit de, de supermarkt dat uh, was niet mega complex maar vooral heel zoet. En, uh, Goed wat alcohol meestal, ja. rond de 20%. procent. <laughs> ja, inderdaad. Je staat er soms niet bij stil dat dat zoveel alcohol bevat. Uh, ja, en dan uiteindelijk, um, door mijn fascinatie voor Groot-Brittannië en later dan ook de Britse keuken, uh, ben ik beginnen zien hoe, hoe, wat het belang eigenlijk is voor van die Porto in die Britse keuken, in die Britse eetcultuur, eet- en drinkcultuur. En dat dat wel maf is, dat dat, ja, hoewel het van Portugal komt, dat dat eigenlijk wel echt een typisch Britse drank is. Mm -hmm. ja. Ken je de geschiedenis daarvan? Weet je hoe dat ontstaan is? Ja, wel, het gaat er dus over dat uh, in, in, in de 17e eeuw Heel veel Britten naar daar getrokken zijn om daar wijngaarden te gaan uh, opstarten en, en bedrijven te gaan runnen die met Porto te maken hebben. Omdat dus die Britten al heel vroeg echt ne, de smaak hadden gevonden voor, voor Porto. Dus heel veel van die huizen, kinder, gelijk Grahams, he, Dow's, dat is allemaal Engelstalig. Dat is zoiets waar we ons niet bij stilstaan, maar eigenlijk, ja, dat zijn geen Portugese namen. En dat komt echt omdat dat Britten zijn geweest die dat daar eigenlijk die Porto-industrie zijn echt beginnen uitbouwen en groot maken. En, en dat is nog steeds, zeg, bijvoorbeeld Graham's, dat is nog altijd een familiebedrijf, dat zijn nog altijd echt mensen, Britten, die dat, die dat daar uh, runnen en, en ook mee in ere houden. En dat is ook wel een belangrijke, het in ere houden van die, die, die, die, die Porto en, en, en die, die, die landerijen die, die wij ja, inderdaad, want eigenlijk, uh, het, het, het begint wanneer de Britten vertreven worden uit Bordeaux in de 17e eeuw, want daar haalden ze eigenlijk een claret, de claret, ik weet niet of je die ook wel kent, dat ja. de Britse keuken, zo de uh, heel populaire toenmalige donkere rosé zouden we nu zeggen, of lichte rode wijn, maar ze waren niet meer welkom in Bordeaux. Ja, en als je dan de golf van Biscayen helemaal rondvaart, tot waar er eigenlijk opnieuw heel veel wijngaarden groeien en waar havens zijn met wijn, dan kom je in Porto terecht. En zo zijn ze daar beland. Maar ze hadden één groot probleem, en dat is net wat Porto Porto maakt. Dat is een versterkte wijn. Die wijn moest veel langer onderweg zijn dan vanuit Bordeaux naar de Britse kusten. En dan kregen ze problemen met ja, de versheid, met de smaak wijn, een levend product. En dan waren er bepaalde... En nu ga ik even spieken uit mijn eigen wijnboek, ik heb het voor mij gelegd. Want dan waren er Engelse handelaars uit Liverpool. En die konden als bij wonder wel prachtige wijnen, helemaal vanuit Porto tot in Groot-Brittannië krijgen. En wat bleek, de Portugese paters die hadden tijdens het productieproces brandewijn toegevoegd aan hun wijn, die nou eigenlijk nog niet af was, waardoor alles stopte, die gisteren gingen niet meer leven, werden gedood. En de Porto, zoals we hem nu kennen, een versterkte wijn, rond 20%, was eigenlijk uh, geboren. Um, historisch zijn ze heel hard verankerd met Groot-Brittannië. Merk je dat nu nog altijd? Je komt vaak in Londen en alles wat daar rond ligt. Is dat iets van het verleden of leeft die traditie nog regelaar? Die leeft eigenlijk nog superhard. Dat is echt en in alle lagen van de bevolking. Want dat is iets mega upper class, zodat de portwine, zeker van na de maaltijd met een, een stukje stiltonkaas. Dat is ook mijn absolute favoriete pairing met, met porto. Maar echt in alle lagen van de bevolking. Een van mijn mooiste eten-drink herinneringen ooit. Is, is, is het uh, moment dat ik uh, uitgenodigd werd door een, uh, een heel arme vissersfamilie in uh, het noorden van, van, van Devon? En uh, ze zeiden van ja, kom bij ons op Sunday lunch. En ik, ik had zoiets van ja, maar nee, nee zeker. Want ja, die mensen die hadden echt niet veel. Het enige wat ze hadden was, was, was de vis die ze binnenhaalden, die ze eigenlijk voor veel te weinig geld alleen maar konden verkopen aan de plaatselijke hotels. En als ze iets van groente wilden of wat dan ook, dan moesten ze naar de andere dorpen gaan om eigenlijk te gaan ruilen, omdat die zo weinig inkomsten hadden. Dus die mensen die hadden het echt niet breed. Die waren dolgelukkig, maar die hadden het niet breed. Dus ik had zoiets van, oei, ja, maar Ali had net zoveel moeite moeten doen voor dat eten. En, hè? Dus nee, nee, nee, nee, nee, je moet komen, je moet komen. Uh, want ik was daar voor onderzoek, uh, voor, voor het een of ander stuk toen ik nog voor een, uh, een Brits uh, online magazine over, over de visserij schreef. Mm -hmm. En uh, ik, ik, we hebben daar dan uh, een prachtige uh, traditionele Sunday roast gedaan met uh, Yorkshire puddings. Geen vis? Geen vis, oh. nee, nee, nee, want ze waren dus super trots, want dan hadden ze hadden dus een stuk vlees kunnen bemachtigen. Want voor hen, die vis, ja, dat was alledaags. Ja, ja. Hè? Maar ze hadden dus een stuk vlees en dat gebeurde helemaal niet vaak. Ik had het er een beetje moeilijk mee, want ik had zoiets van, ja, voor de ene keer, de enige keer dat die zo in een paar maanden een stuk vlees hebben. Maar dat was een hele fijne maaltijd. En op het einde verscheen daar ook heel trots de fles Porto op tafel. En dan zeiden ze, ja, die hebben we open gedaan met kerstmis. Hè, en we willen met u verder uitdrinken. En dat dat toch echt ook ja, bij de vissersfamilie leeft, dat die Porto op tafel, dat dat toch een soort van een trots is dat je dat kunt serveren aan je gasten. Mm -hmm. Dat heeft echt een sfeer van, dat is een tractatie, dat is iets bijzonders. Terwijl dat eigenlijk, als je het bij ons gaat bekijken, dat eigenlijk als iets heel alledaags wordt. Misschien niet alledaags, want niet iedereen drinkt het elke dag, maar ja, Porto. Het heeft een, een heel. ja... Het imago is niet bijster klassevol of elitair. Denk aan Carmen van, van de kampioenen, een Porto. De Porto-fles van de Boma die om tien uur morgens al open staat. Alcoholproblemen. Het imago rond nee. is niet echt wat jij nu beschrijft, hè? Nee, dat is ongelooflijk. In Groot-Brittannië is dat helemaal anders. Daar, daar hebben ze echt, ja, ik denk ook wel dat ze voelen van, dat heeft iets met ons te maken dat dat bestaat eigenlijk, die Porto. Dus, dus dat is een trots. En dat komt natuurlijk ook omdat dus de Britse eliten eeuwenlang die Porto echt zo... Ja, dat, dat, dat, dat dat op een, op een voetstuk stond. Mm -hmm. En natuurlijk kijken de mensen van, van de lagere bevolking naar die elite. Dat is met alles zo. En die zien die, die porto drinken. Van het moment dat dat dan iets of wat betaalbaar wordt voor, voor de andere klasse, ja, beginnen die mensen dat allemaal natuurlijk binnen te brengen. En, en ja, blijft dat toch een, een, een heel trots iets. Ja, ja. Ja. Ja. Straks zullen we het misschien over de verschillende types porto hebben, want je hebt er heel veel. Maar jij vermeldde hier al. Stiltenkaas, een heel sterke, uh, ja, blauw geaderde kaas ook uit, uit Engeland. Het is meer, en dat wil jij ook naar voren brengen, het is meer dan alleen ja, een aperitief of een digestief. Je moet het bij eten eten. Het drinken, lief. Ja, wel, het is natuurlijk heel zwaar, hè? ik bedoel, 20%. procent. Ja, het beste is natuurlijk dat je ervan gaat genieten, met eten. Um, dat is ook heel leuk, omdat er heel veel verschillende soorten smaken... ...en, en ja, verschillende belevenissen rond de verschillende soorten porto's hangen, waardoor dat je heel leuk kan gaan spelen met, met hoe dat je dat dan gaat combineren met, met eten. Uh, het is fijn om dat in de namiddag te doen, maar ja, dan staat dat direct op je kop. Niet waar? Dat is, uh, dat is een gevaarlijk. Uh, we hebben hier nu uh, zelfs uh, in de ochtend... Ja, we, didactisch materiaal, want ja. er staan hier verschillende flessen. Uh, degene die, we, die jij mij hier hebt uitgeschonken, Valt meteen al op: Het is, je hebt twee grote stijlen in de rode Porto, zeg maar de, de Ruby en de Tawny. Dit is een Tawny, iets bruiner. Wat voor een type Porto is dat, uh, Regela? Ja, dus, uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? <laughs> Daar stopt mijn uh, ongelofelijke kennis dan. Ik kan hier geen een hele grote wetenschappelijke uitleg aan geven, maar je zult zien, ja, die die die, Antony, die, die heeft toch wel echt een, een, een lichtere kleur altijd dan, dan de ruby of de, of de vintage porto. En uh, die, uh, die, die, die dit soort uh, porto's, die gaan eigenlijk verder op de fles rijpen. En vooral ook op houten vaten daarvoor, hè? want de port die is wat oxidatiever, heeft lucht gezien, net zoals bijvoorbeeld uh, een sherry of een Madeira ook had, heeft dit, neigt daar meer naartoe, waardoor je meer die notige, houtige accenten er ook in krijgt. En die ruby, dat is meer het, het, uh, het knapperige, rode, verse fruit, dat is meer fruitigheid, en dit is meer... Ja, notige diepgang zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, notige diepgang. En ook als je dan bijvoorbeeld gaat naar dan zo de, de ouderen. Ik heb hier in een 30-jaar staan, maar ik heb onlangs ook de 50-jaar mogen proeven. En dat is echt alsof je whisky drinkt. Dat is ongelooflijk. Dat fruitige is daar volledig omgezet naar zo meer dan notige. Dat is heel, heel alcoholisch ook. Je, hebt eigenlijk, je krijgt ook toetsen van vanille dat je heel erg in, in de whisky ook krijgt. Waardoor dat, dat dan... Ineens een hele andere drank wordt. Dat is ineens geen aperitief meer. Dat is echt wel iets om te gaan genieten na de maaltijd. Gelijk ja, ja, ja. dat je zou een whisky of een cognac uh, genieten. Dus ja, ja. Dat, uh, dat is maf om te zien eigenlijk als je die verschillende leeftijden van die townies, als je die proeft, hoeveel verschil dat daar eigenlijk tussen zit. Want je hebt dan de tien jaar en, en pakweg dan de 20 en de 30. En dan vind ik bijvoorbeeld dat je met de tien jaar eigenlijk meer complexiteit als met de twintig jaar. Omdat het fruit er nog ja. iets meer in zit. Dat, ja. dat is een andere balans uh, die je krijgt. Ik heb er ooit zo eens één mogen drinken uit 1942. Oeh. Maar dat zijn er dan die ze ook gewoon op vat laten zitten en recent nog bottelen. Een blast from the past uh, is dat echt als je wijn drinkt die uit de Tweede Wereldoorlog uh, letterlijk en figuurlijk uh, komt. Er staan hier allerlei flessen. Hè? De tawny's hebben we nu al een beetje besproken. Daar zijn we nu ook van aan het genieten met mate? Um, maar er staat ook zo'n een, een meer fruitige, de Six Grapes. Uh, ook een van jouw favorieten? Ja, dat is een absolute favoriet. En wat ik daar zo ongelooflijk aan vind voor de consument... ...is dat de prijs-kwaliteitsverhouding van deze fles... ...dat is waanzin. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat, dat is een hele mooie porto. Het is ook een hele mooie fles om cadeau te doen. Maar, maar heel, heel ongelooflijk mooi geprijsd. En dit is een heel tof verhaal, want die, de fles is eigenlijk helemaal zwart. Er staat dan op Six Grapes en daaronder zie je eigenlijk zes druiventrosjes, als het ware. En die druiventrosjes, dat zijn eigenlijk logootjes die ze vroeger gebruikten om, om dingen aan te... Aan te, te, te dat zijn eigenlijk logootjes die ze vroeger gebruikten om bepaalde dingen een, een rating te geven van, van, van hun porto. En dit is, dit is dan de Six Grapes geworden. Die bestond al etterlijke jaren geleden. En pas vrij recent hebben ze oké okay, we gaan daar echt een, een fles van maken. Maar dat is een hele ongelooflijk ja, ronde, warme wijn. Die heeft heel veel smaak van pruimen, van kersen. Het is echt heel erg kerstig. Mm -hmm. Het is heel erg uh, feestelijk. En dan voor die prijs heb je echt een ongelooflijk... Fijne. Er zijn kinderen die zeggen het is geen complexe porto. Ik vind dat absoluut niet waar. Ik vind dat eigenlijk een, wel een complexe porto. Je kunt er eigenlijk gewoon heel veel toffe dingen mee doen. Mij het is een heel toegankelijke porto met heel veel smaaksensatie. Ja. Het heeft ja. misschien wat minder dimensies dan die Thaunys, maar effectief. We zitten nog altijd ook bij wijnen van Grahams. Uh, daar komt hij vandaan, die Six Grapes. Je hebt hem ook, want zo zijn we ook in contact gekomen, uh, voor mijn wijnrubriek Wijn, wijn Co. in Knack Weekend. Heb je hem ook geselecteerd als een van de tips voor het einde jaar, Waar zou je zo'n Six Grapes, behalve naast al, waar kan je die dan nog mee combineren aan je feestafel? Je kan die eigenlijk met veel dingen combineren. Als je bijvoorbeeld uh, wild gereed maakt voor kerstavond, dan is dat een hele mooie partner. Want ja, je, wild ga je vaak serveren met uh, bessen, een soort van confituur, compot. Mm -hmm. ja, als je dan die porto erbij, die Six Grapes erbij doet, ja, dan is dat ook... Een, een mooie uh, meerwaarde aan, aan de smaak van dat da wild. Eh, denk maar aan bijvoorbeeld uh, hier in België is dat heel lang heel traditioneel geweest om konijn met pruimen te maken bij Kerstavond. Er zijn nog weinig mensen dat dat doen, maar ja. De combinatie konijn met pruimen met, met een porto erbij, dat is echt fantastisch. Want ja, dat, dat, zo'n gerecht, dat mag wel een zwaarder wijn krijgen om, om, om er tegen opgewassen te zijn. Want die heeft ook, dat moeten we zeggen, heeft ook wel best fijne zuurtjes, die Six Grapes. Want je hebt ook heel veel portos waarvan mensen denken misschien die goedkope herinneringen uit de supermarkt of uit het verleden, dat dat heel vermoeiend en plat is. Daar zit ook heel veel dimensie in. Hè? Ja, het is inderdaad, het is niet gewoon zoet. Als je denkt aan de porto van vroeger, die je genipt hebt in het genipt, dan, dan is dat gewoon zoet. En dat zijn mij dat kinderen... Dat eigenlijk heel graag willen proeven. Maar... Zet die fles zeker niet onbewaakt is op je, op je aanrecht? Nee, nee, inderdaad, want, want de kindjes kan dat graag lusten. Maar dan deze, ja, die heeft echt zoveel meer dan, dan, dan de porto die we ons herinneren van, van de bomma van vroeger. Dat, het, het is ook wel heel, heel leuk, het is een klein, kleine anekdote. Mijn man, die bleef dat associëren met, met, met de bomma, hè? Zo, met de oudere zo en het niet interessante. En uh, totdat hem hier toch eens een keer uh, op een uh, een, een, een, een kaas- en porto-event dat ik hier had ge gecreëerd uh, voor Graham Sport, toch eens een keer proefde van de Six Grapes en, en tegen mij zei van... Oh, wow, uh, dit is porto? En ik zeg, ja, en ze, oh, maar, maar dit had ik niet verwacht. Dit is gewoon een compleet ander iets als, als, die, als die fles van zes euro uit een Aldi. Allee, dat, is, dat is compleet een andere materie. Dat, is, ja, dat, is, dat zit op een plek dat niet te, ver, niet te vergelijken is. Maar ja, dat heb je bij wijn ook. Hè? En ja. bij bier ook. Hè? Je hebt slecht bier en je hebt goeie bier. Je hebt slechte wijn en je hebt goeie wijn. Je moet het weten te vinden. En je moet ook een beetje je ja, merk weten te vinden. Je stijl weten te vinden. En zeker met die portels, daar kun je heel ver in gaan in wat is je stijl en wat voor gelegenheid ga je dat dan koppelen. Je six grapes, ja, dat is een voor jou. Ja, het uh, is kerstmis, dat mag gedronken worden. Mm -hmm. Dat da stikt misschien niet te nauw. Het is daardoor ook heel goed geprijsd. Maar... Ik denk dat het tussen de 15 en de 20 euro zit. Ook verkrijgbaar, ja. uh, denk ik, in sommige supermarkten, die ook grahams uh, verdelen, zeker bij de betere handels. Mm -hmm. um, natuurlijk zijn er nog meer verschillende varianten. Want als ik dan links van de flessen kijk, die je voor mij zo mooi hebt uitgesteld, dan zie ik daar een fles, Vintage Port, 1983. Daar ontbreekt wel een stukje aan de fles, regula. Ja, we zien hier dus inderdaad een fles die, die gebroken is, heel mooi gebroken is zelfs. Is, uh, ja, de, de, de is nek, de, de, de bovenkant, de dop is er helemaal af. Hè? Ja, de dop is er af. Dus dit is een Vintage Port. En traditioneel werd een vintage poort opengedaan met een porttang. En die tang die moest dan gloeiend heet gemaakt worden, echt dat ze rood gloeiend ziet. En dan werd die op de hals van de fles gezet en daarna geschrokken met, met ijswater of met een blokje ijs. Mm -hmm. En dan breekt die je eigenlijk helemaal schoon af. En dat komt omdat die vintage, ja, die zitten allemaal al in de fles. En de kurk, die kan natuurlijk... Ja, de, de wijn gaan verknoeien. Mm -hmm. En daardoor werd die zo opengedaan, zodat eigenlijk de kruk geen, geen uh, invloed kan hebben op, op de wijn die eronder zit. En dan kan je proper uh, schenken. Zo doen ze het soms nog met heel oude wijnflessen ook. In, uh, in restaurants of in de betere zaken kan je dat ook soms uh, zien gebeuren. Je hebt dat zelf gedaan? Ja, ik heb dat zelf gedaan. Uh, nu niet die in 83, maar wel die in 1977. Die staat daar nog naast. Ja, we gaan ja. nog afdalen in de, in de chronologie. Ja, dat, echt, dat zijn bijzondere flessen. Hè? Ik bedoel, die in 83 is voor mij heel bijzonder, want dat is een uit mijn geboortejaar. Dat uh, is een uh, fles, ik hou ze bij, het is leeg, om, om, omdat het mijn geboortejaar is. En natuurlijk uh, ben ik een beetje biased, om, omdat het mijn geboortejaar is. Voor mij is dat de beste porto ooit gemaakt. <laughs> omdat, het mijn, omdat het... Ja, maar het is, het is gewoon heel bijzonder natuurlijk, om, om dat te kunnen proeven dat je geboorte... En het is gewoon ongelooflijk goeie. En het is ook een heel groot verschil met dan die 1977. Uh, die 1977 heb ik wel zelf opengemaakt. De andere kwam er eigenlijk altijd een man die het ging openmaken. Dus er werd precies een beetje van uitgegaan, van oei, een vrouw gaat dat misschien niet kunnen, dat open doen. Maar voor de 1977, uh, dat was voor een tv-programma, uh, en ik ging voor mijn collega's uh, van, van, van Beek of Vlaanderen, ik, ik, ik, ik moest koken. Mm -hmm. En natuurlijk, ja, ik moest ook desserten maken en ik heb er mijn hoofd over gebroken. En, ja, want ik eet niet graag gebak na de maaltijd. Zegt de British Baking Queen. Ja, ja, ja. Voor mij is dat afternoon tea, hè, in de namiddag ja. genieten van een stuk taart en lekkers, lekkere zoetigheden, maar niet na de maaltijd. Dus ik ben trouw gebleven aan mezelf en ik heb dus Sports Stilton als dessert gegeven. En ik heb, uh, de, de, de, ik heb een vuurtje gemaakt in de tuin. Dat is tijdens komen eten, trouwens. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ik wou zo geen reclame maken, maar uh, kijk, voilà, hier, hier hebben we het. en ik, heb, dus, ik moet maar eens kijken dan. Uh, het is ...nog te vinden op, uh, op de... Wat is het? Play Go? Go Play? Ja, ja. Uh, ik herken, ja, ja de tuin. Het is iets ja. minder sfeerig ja. nu... ...in dit winterse kille pre kerstlandschap landschap ...zonder veel blaadjes. Maar hier heb je het dus gedaan met een vuurkorf dan ook? Of hoe? Ja, ja, dus ik heb uh, een vuurtje gemaakt samen met Dominique... ...en dan heb ik daar de tang ingelegd... ...en die heeft daar een half uur en dat, gelegen ...en toen was die echt rood... En ik weet toen dat ze hier bij mij geweest zijn met mijn porto en kaas-evenement, uh, toen er een man gekomen is om de fles op te maken. Een man? Een <laughs> Klinkt man. Al Je weet ook niet hoe hij heet. <laughs> jawel, jawel. Ah. Erik Bosman. Dat is ook een ah, heel ja, ja, ja. bekend uh, gezicht uh, in, in, in de wijn. Uh, ja. Franstalig België vooral. Hè. Hij is ook een chroniqueur, zoals het dan heet in het Frans. Hij heeft een rubriek ja. rond wijn op heel veel Franstalige mediacanalen in ons land. Maar goed, Erik kwam dat dus doen bij jou? Ja, Erik kwam dat hier doen. Het was ook gezellig dat hij gekomen was. Wat een hele fijne mens. En, en hij heeft er echt op gesukkeld, want hij had een bunzenbrander. Hi. En ik dacht, maar die fout ga ik niet begaan uh, met komen eten. Dus in, met je bunzenbrander, we hebben er hier allemaal op staan kijken. Om die tang eerst warm te maken? Om die tang te maken. Maar ja, zo'n zo bunzenbrander, ja, dat, is, dat, dat, dat geeft niet genoeg hitte. Dus... Hoe lang heeft Erik zitten sukkelen? Die heeft toch wel uh, zeker een half uur zitten sukkelen. Want en terug op die fles en nee, dat weer niet marcheren. En terug op die fles en niet marcheren. En ik dacht, ja. dat is wel echt heel moeilijk. Ja. Ik was dan ook al in de douro geweest uh, om, om, om de Grahams wijngaarden te gaan bezoeken. Daar heeft ook een man ze opengemaakt en er ook mee gesukkeld. En toen kwam de, de vrouw Regula die ja. dacht... dus ik dacht, oké, okay, mannetjes, ik heb gezien wat er eigenlijk misging. Die tang die is eigenlijk nooit heet genoeg. Dus ik dacht, een half uur, de kolen erop gelegd en goed laten heet worden. En, uh, en dan was het de uh, moment ben ik, ik ga zitten naast mijn vuurtje, de fles voor mij, de tang erbovenop, gloeiend heet. En dan hoort er zo van alles zo kraken. Zo. En dan heb je dus ook de angst dat je fles vo volledig gaat breken. natuurlijk, nee. en, en dat die prachtige wijn dat die naar de boom gaat zijn en dat ik daar ging afgaan voor kijkend <laughs> Vlaanderen. Maar nee, uh, ik, ik, ik deed de, de, de tang eraf. En ze bleef zelfs een beetje kleven van de hitte. En van het moment dat ik eigenlijk met een ijsblokje er tegenkwam, voelde ik direct zo krak. En dat krakte echt open. Heel schoonlijk En uh, ja, dat was natuurlijk. Uh... Ja, de, de, de, de uh, het vuurwerk van, van, van, van mijn avond eigenlijk, dat dat gelukt was. En dan kon ik eigenlijk eindelijk ook aan de porto en de stiltoon. <laughs> en een verhaal voor het leven en de fles die hier nog altijd een ereplaats heeft in jouw fantastisch mooie keuken. Uh, waar zat die qua profiel? Zat daar nog fruit in? Was dat meer dat, dat notige, die, die rijpe vijgen? Of hoe zat dat? Ja, dat, die in 1977, dat was echt meer zo noodachtig. Uh, er zat nog wel een beetje in, maar in 1983 hadden het dat nog meer. Uh, dus ik, ik vind, ben geneigd in 1983 lekkerder te vinden daardoor, maar again, uh, dat is mijn geboortejaar, dus ik ben heel erg beïnvloed daardoor. Dat is gewoon heel bijzonder. En uh, ja, die 1977, ja, je begint daar aan te drinken en ook uh, de mannen, de, de, de Dominique Persone, Wim Obroek, die, die, die wisten ook, beseften ook, dat ze dat in hun glas kregen, van, mm -hmm. dit is een glas wijn waar we heel veel respect voor moeten hebben het is een hele oude porto die heeft daar heel lang gelegen in in in in in de port lodge bij graham's en ja dat, dat is toch wel even iets once in a lifetime misschien dat je dat kan proeven en, en je probeert eigenlijk echt heel dat smaakprofiel. In je hersenen helemaal op te slagen, om dat daarna nog helemaal te kunnen vertellen. En, en je voelt gewoon de laatste, de laatste slok, dat je eigenlijk het gevoel hebt van: Oh nee, het begint al weg te gaan. Je wilt dat vasthouden en nog een glas. En ja, dat, dat, het, het, je weet gewoon van, je kan niet nog eens zo'n flesje openmaken. Toch eens check, maar het is echt leeg. Hè. De 75 centiliter is niet meer. Want je zei het daarnet al, in de Douro-vallei, waar jij geweest bent, dat is de plek in Portugal rond de rivier, de Douro, of de Duero, zoals ze dan verderop in Spanje heet natuurlijk, waar alles op terrassen vaak groeit. Heel veel druiven door elkaar, van de Touriga-familie, de Touriga Nacional, de Touriga Franca, de Tinta Barocca en ga zo maar op... Tinta andere naam voor Tempranillo. Van alles en nog wat door elkaar, zoals dat ooit is aangeplant. Uh, hoe vaak ben je daar al geweest, Regula? Ik ben er helaas nog maar één keer geweest, maar het zat toch wel op mijn netvlies gebrand. Het is een ongelooflijk mooie plek uh, zelfs al ben je geen Porto-liefhebber om, om naartoe te gaan, op reis naartoe te gaan. Het, het, het, is, ja, het is een vallei waar dan die Douro doorstroomt en heel rustig doorstroomt, want vroeger was dat wel anders. Vroeger, ja, die wijn, die, die, die vaten, die werden uh, vervoerd via de Douro, via, met speciale schepen, werden die naar Porto vervoerd om daar dan eh, in Gaia uh, te, te, te, gaan, te gaan rusten. Ja, want iedereen kent de stad Porto en de wijn die ook zo heet, maar eigenlijk, die wijn gaat tientallen kilometers verder... Hè? verderop stroomopwaarts opwaarts op die rivier. Hè? Ja, inderdaad. En terwijl dat, dat nu een rustige rivier is, was dat vroeger absoluut geen rustige ja. rivier. Was dat eigenlijk heel gevaarlijk om die vaten te gaan vervoeren naar Porto. En er, er sneuvelde er wel vaak, al eens. En, en dan zie je van, oké, okay, dat, was, dat was vroeger wel van, oké, okay, de, de, de, de, de wijn die arriveert, we, we moeten daar blij mee zijn dat ja. die er is. Want uh, er de, de, de, dierf er al eens een keer uh, verloren gaan. En vandaag de dag is dat nog steeds. Alleen gaan nu het vervoer niet via de rivier. Hè. Nu gaat dat uh, ja, via, via drugs. Of via... Mm -hmm. er, er loopt ook een spoorlijn, dat is een historische spoorlijn, uh, naast de rivier die, die vroeger ook gebruikt werd. Maar het is, het is nog altijd zo dat de Porto mort, mort, wordt van de Douro ver, vervoerd naar Porto, aan de andere kant van de rivier dan de, start, dan de stad Porto. Mm -hmm. Dat heeft iets te maken met accenten, dat is ook een verhaal. Uh, en in al die porthuizen, als je daar staat, aan de kant van de stad Porto en je kijkt hè, naar de Douro over, dan zie je dus al die Portohuizen met dan in het grote namen erop, ja, ja. waar dus ja, de Porto rust. En die grote namen, die zie je ook in de Douro als je daar dan, je kan dan een boot nemen. En dan zie je ook doorheen die, die, die terrassen, doorheen de ravijn eigenlijk, door, daardoor rond, zie je dus ook die, die, die namen van diezelfde Porto weer verschijnen. Dus je ja, ja. ziet eigenlijk ah ja, daar, zanden daar, Dow's, daar, daar, Graham's. Je ziet die namen allemaal ja. terugkomen. Je hebt ook veel mensen, wil ik jou als uh, grote anglofiel, misschien eens uh, toewerpen. Je hebt ook mensen die spreken soms over Cockburn. Wat denk jij dan? Cockburn? Ja. Hm. Zo staat het op de fles. Zo staat het op de fles, inderdaad. Uh, ja, ik, ik, ik, ik heb zoiets van... Het klinkt mij niet smakelijk. Nee. Want, hoe moeten we het eigenlijk echt zeggen? Ah, wel dat ik het niet weet. Ah, Cockburn. Oh, je moet okay. het niet uitspreken. Oh, maar dat is weer typisch Brits, hè. Allee, je hebt bijvoorbeeld... Je hebt, uh, uh, ja, je, hebt, je hebt, uh, we, Worcester, ja, ja, ja. dat je Worcester uitspreekt. Hè? Ja. Dus dat zijn zo van die dingen... Ja, bij de Engelse taal kan je niet altijd ja. zeggen... Het is zo geschreven, je spreekt het zo uit. Mm -hmm. En dat is hetzelfde <laughs> dan met... Uh... Cockburn, daar gaan we, uh, dat gaan we niemand toewensen. <laughs> Zo'n glaasje Tony, zoals waar wij aan zitten, misschien wel. Uh, het is ook, ze noemen het zelf... ...een van de, de grootste berg-wijngaardstreek ter wereld... ...omdat, ja, echte bergen zou ik het niet noemen... ...maar het is glooiend natuurlijk... Uh, ...maar ze kunnen wel buigen op een van de oudste tradities... ...van dit is een welomschreven wijngebied met vaste regels... ...dat is ooit ontstaan in uh, het midden van de 18e eeuw, rond 1750... Want het was een moment waarop de Porto heel populair was, ook uh, in Engeland. Met alle gevolgen van dien. de kwaliteit was dermate laag, dat iedereen probeerde te schoemelen, want de Engelsen kochten toch van alles. En ik citeer, er waren uh, gedroogde chilipepers, vlierbessensap, suiker en peper werd er vermengd, om van alles te doen lijken alsof het Porto was. En ja, de Britse handelaars, die je daarnet uh, ook al hebt vernoemd, die gingen toen langs bij de Marquise de Pombal, de grote leider van Portugal op dat moment, om te zeggen: ja, dat kan toch niet, er moet iets gebeuren. Uh, de prijs was ook ingestort door al dat gefraudeerd, dus de Portugezen zelf waren ook vragende partij. En toen heeft hij gezegd: oké, okay, we gaan hier regels opstellen. Wat mag Porto zijn? Er werd een nationale maatschappij opgericht. Alleen zij mochten dan de Porto verhandelen met regels welke streken wel mochten meedoen, welke niet. En zoals bijvoorbeeld uh, de streek net ten noorden daarvan, Bayrada, die is er helemaal uitgevallen. Ook daar werden ja, een soort gelijke wijnen gemaakt tot dat moment, want dan mochten ze zich niet meer porto noemen, konden ze niet verhandeld werden. Dus het, het is al heel oud, de appellatie en dus ook de manier van wijn maken. Dus ook witte porto, hè? heb je daar ook een, een fascinatie voor? Minder eigenlijk, ja. Uh, ik heb er al heel vaak uh, geproefd, maar dat blijft toch wel heel... Ja, de, je hebt er drogen, maar dan, dan, dan neig ik toch liever, als het wit moet zijn, naar een hele goede sherry. Mm -hmm. Dan, dan, dan is men een meug eerder uh, ja, dat dan... Ja. Porto tonic, witte porto met tonic, wordt dan ook wel zo'n beetje gepropageerd als een nieuw hip drankje ooit geprobeerd? Ja, ja. En ik heb zelfs uh, uh, toen mijn, uh, mijn, mijn uh, van scone tot tea cake boek uitkwam uh, eerst... Zo, op mijn boekvoorstelling heb ik zelf ook een, een, een, een cocktail gecreëerd met, met, met Porto, met Witte Porto. Maar ik heb het dan anders aangepakt. Ik heb er dan ook een uh, aantal specerijen aan toegevoegd, zodat het eigenlijk heel middeleeuws was. Mm. En nou, dat was superlekker. Dat iedereen moest dat hebben. Uh, dus je kunt erin er mee spelen. Ja, het is een leuke mixer, misschien eerder dan iets wat je apart uh, kan drinken, wat we hier nu wel aan het, uh, aan het doen zijn. Je bent op bezoek geweest bij Grahams in de Douro-Vallei, uh, vertelde je me? Ik zat ooit op een diner met Johnny Simmington, want de simmington familie dat zijn de uitbater, of de eigenaars, onder andere van Grames, ook van Dow's, als ik me niet vergis. En die vertelde het, uh, het verhaal over een van zijn, ik denk, zijn grootmoeder. Want zij woonde als Britten dan uh, in, in Porto, maar ze gingen in de zomer gingen ze naar de wijngaarden, in de winter zaten ze in de stad. En blijkbaar wisten de arbeiders en de wijnplukkers en de druivenplukkers liever al uh, twee dagen op voorhand wanneer ze gingen langskomen. Enig idee hoe? Nee, dat weet ik niet. Wel, die spoorlijn waar jij van sprak, die was er nog niet. Dus alles moest over land komen. Dus dat gebeurde zeer traag. En wat drinken de Britten heel graag? Je bent het nu ook aan het doen, denk ik. Thee. En wat drinken ze graag in hun thee? Melk en suiker. Ja. En die melk, er bestond nog geen koelkast, daar moest een koe voor komen. Oh. Die hadden ze niet in de Douro-Vallei. En dus, wanneer ze de koe en zijn of haar menner, of haar menner moet het zijn, zagen komen, dan wisten ze, ah, de bazen gaan komen, want er moet elke dag verse melk in de thee zijn. prachtige ja, samengang van het Britse en het Portugese eh, bij elkaar. Um, je zegt, het is nog altijd iets wat leeft in Groot-Brittannië, maar het is toch vrij moeilijk om het toch nog ook verkocht te krijgen bij een breed publiek, hè, Porto? Ja, wel, ga, ik zie heel erg dat de jeugd daar dat ook blijft doen. Dat, dat is echt al van jongs af aan, die zien dat ook van hun ouders. Dat blijft echt zoiets van ze voelen, van dat is iets speciaals. En, en zelfs de jeugd... Je ziet bijvoorbeeld ook 16 zestienjarigen Afternoon tea doen. Dat je denkt van, maar allez, dat gaan die hun eigen toch niet mee bezighouden. Hè? Die, die zijn op TikTok, die, die, die, die gaan iets anders doen, die zijn daar niet mee bezig. Nee, nee. De Brit is echt iemand die heel erg vasthoudt aan erfgoed, aan tradities. En dat Afternoon tea gebeuren en die Porto, dat hoort daar ook allemaal bij. Dat is deel van Britishness en dat is iets dat ze heel erg vasthouden. Ze zijn eilandbewoners, dat heeft ook de tot Brexit geleid, dat, dat, dat soort mentaliteit. Dus het heeft zijn goede kanten, het heeft zijn slechte kanten. Protectionisme maar een minder goede kant. Maar aan de andere kant, dat protectionisme zorgt er ook wel voor dat heel veel dingen vandaag de dag nog bestaan daar... Zij het producten, zij het uh, gewoontes. En, uh, Jouw boeken bestaan er ook? Ja, ja mijn boeken dat die okay. er ook bestaan en dat die daar populair zijn. Want dat was in het begin ook eventjes de adem inhouden. Uh, ik en mijn uitgeverijen. Okay. Van oké, okay, hoe gaat de Brit daarop reageren dat hier een, een Belgische vrouw is gaat komen vertellen over de geschiedenis van hun. Zo moet jij het bakken zoals jouw grootouders ja, deden. Ja. nee, wat bleek, ja, dat, dat ze dat daar geweldig vonden. Dat ze zeiden van ja, het is toch wel ongelooflijk dat iemand van, van België ons dat moet komen vertellen. Dat toont toch weer dat we eigenlijk niet genoeg vasthouden aan onze cultuur. Ja. Ja. Terwijl dat ze dat eigenlijk al zo hard doen. Hè. Ja. En merk je hier ook dat er toch wel wat mensen die je hier misschien over de vloer krijgt, dat die nog overtuigd moeten worden van Porto? Want de huizen zelf schakelen soms ook meer over op stille wijn gewoon maken. Uh, wijn van Touriga Nacional, de gewone rode wijn, zeg maar. Um, hoe schat jij dat in? ja ik merk dat heel erg uh, dat, als ik zeg tegen mensen die niet erg bezig zijn met het culinaire maar gewoon graag eten dan zeg ik oh nee een porto Allee, kom dat is, toch, dat is toch niet sexy en dan denk ik zeg oh mannekes je moet eens weten hoe sexy een porto kan zijn en dan durf ik mijn flessen bovenhalen en dan, uh, terwijl dat ik eigenlijk ja, ontdekt heb dat ik die eigenlijk toch niet zo lang mag bijhouden als die open zijn maar toch durf ik dat wel ja, twee maanden denk ik hè ja, ja, en koel ja. bewaren ja, ja ja inderdaad dus uh, gelukkig langer dan, dan de sherry want ja dat is ook zoiets. De die stond vroeger bij de bomma ook in de kast, voor het, voor het moment dat het open gedaan werd. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon open doen en uitdrinken, dezelfde avond. Dus, uh, Dan ja. moet je Madeira kiezen, dat kan ja. niet kapot gaan. Klopt, dat heb ik ook in, in de frigo staan altijd. Een goede fles Madeira, ja, dat, dat, is, dat is ook wel mijn meug. Dat, dat is mijn aperitief. Okay. Dat is mijn apprecieve Madeirakje. Ja, goed gekoeld. Maar uh, ja, als ik dat mensen dan laat proeven, dan zegt die: Och, Amai, Ik had eigenlijk geen idee dat daar zo'n wereld van smaken en, en vasting en zoveel verhalen dat dat eigenlijk zoveel meer is dan die saaie fles. Yeah. Ja. Ja, er is een, een markt die bespeeld kan worden. Ook in de horeca merk ik dat er wel gemakkelijker met, met sherry of sake of Madeira gewerkt wordt in pairings die je kan krijgen per gang. Maar Porto, dat ligt toch moeilijk op een of andere manier? Hè? Ja, en ik denk dat bijvoorbeeld... Hè, we hebben het nu al gehad over Grahams. Dat Grahams daar eigenlijk een mooie rol in speelt, want zij zijn heel erg bezig met die, met die sensibilisering. Zij proberen echt heel veel mensen uit te nodigen om te tonen van kijk, dit kan Porto zijn. Mm -hmm. Heel veel chefs uh, nodigen zij uit, uh, uh, op, via evenementen, wat dan ook, om hun te laten proeven. Dat is natuurlijk voor hen goed, hè. dan wordt natuurlijk hun, hun, hun, hun, hun, hun porto gekocht. Maar het is wel nodig om mensen echt terug te gaan, gaan, gaan educeren over wat is Porto en wat voor leuke dingen kan je ermee doen. We hebben dat ook meegemaakt met ons Belgisch bier. Belgisch bier werd op de duur vanzelfsprekend genomen. Dat was ook uh, ooit uh, het Reinheidsgebod dat het allemaal vastgelegd heeft, de kwaliteit en zo. Een beetje gelijk als jouw verhaal van de Porto. En, en wij hebben eigenlijk als Belgen eigenlijk terug ons Belgisch bier moeten herontdekken. En dat ging dan ook gepaard in de periode dat ik... Uh, uh, bierkenner uh, aan het volgen was uh, in, in de, aan de PIVA in Antwerpen, was aan het moment dat dat begon dat er mensen terug moesten aangeleerd worden van kijk, dit is Belgisch bier. Omdat we eigenlijk heel vaak naar het buitenland gaan kijken en dat was aan de opkomst van de Craft beer scene. Om dan eigenlijk terug in België te gaan kijken van wat hebben wij van bier? En hoe bijzonder is dat? Hoeveel verschillen zitten erop? En wat kunnen we daarmee gaan doen? Wat kunnen we daar, hoe kunnen we daarmee gaan spelen in onze gerechten? Waardoor dat je vandaag in zo de, de, de, de meer uh, uh, elite-restaurants, de, de, de Gomio's en de, de, de, de Michelin-restaurants, dat je tegenwoordig in een peiling ook al eens een keer een bier krijgt geserveerd. En ook tegenwoordig die porto. Dat is nodig om... Chefs um, hebben ook niet de wijsheid in pacht. Die volgen een bepaalde stijl en die gaan ook niet ineens iets weten. Dat ermee dat, dat zo'n een, een, een sensibilisatie van rond bier of rond Porto, dat dat belangrijk is, dat, dat merken, dat instanties dat doen, om te gaan tonen van, kijk, dit, hé, deze drank die je als oudere wets beschouwt, ja, het is zoveel meer dan dat. Eigenlijk kennen wij er te weinig van, tot het punt dat wij vandaag, de dag het derde grootste Portoland zijn ter wereld, hè. Eerst de UK, dan de US en dan België. Hè? Echt qua totaalvolume? Qua totaalvolume zijn wij het derde grootste Porto-drinkland ter wereld. Ja. Ja, dat zal niet alleen van de bomma zijn, want elke dag zal er een bomma minder zijn misschien, die, die Porto drinkt. Dus we zullen zien hoe dat uh, evolueert. Um, dat was ook trouwens een verhaal waar, maar dat nu bij mij terugkomt. Blijkbaar was er ook een directe aanvoerlijn tussen die havens van Porto en het front in, in Flanders Fields in 1914, 18, uh, dat er rantsoenen waren voor de soldaten van Portwijn. Dat die Engelse families het Britse leger bevoorraden. Ik weet niet of je dat uh, al eens gehoord hebt. Nee, dat wist ik niet. Dat dat, dat met gin gebeurde, dat, ja. dat, dat wist ik. Alleen dat ze dat veel uh, dronken en zo, maar, maar, maar, maar met Porto, dat vind ik nu wel echt... Ja, ja het, het was... Uh, en dan komen weer wat elementen die ik al verteld heb samen. Het was ook tijdens dat diner van Johnny Simington waar we die Porto uit de jaren 40 dronken... Um, waarop hij vertelde, ja, mijn grootvader was ooit frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en hij moet daar samen gediend hebben met Winston Churchill, die toen nog niet de Winston Churchill was uh, van daarvoor. En op een bepaald moment later in de carrière, toen Churchill ja, nog wel een functie had in, het, uh, in de Britse regering, maar niet meer de premier was, kruisten ze elkaar in Londen en hij moet met zijn paraplu gewezen hebben naar die voorvader Symington en gewoon het woord port. Gezegd hebben en doorgestapt. Zo diep zat dan toch ook nog in de herinnering van iemand als Churchill. Uh, ja, wat drank kan doen in moeilijke dagen of in uh, moeilijke momenten. Heb je trouwens ook iets met wijn, los van Porto? Regelen? Uh, ja, natuurlijk. Tu ja, ik, uh, ik heb iets met wijn in de zin van uh, ik heb een specifieke goestingenwijn. Vandaag de dag vertaalt dat zich vooral met een hele grote interesse in Hongaarse wijnen. Hongaarse rode wijnen, witte wijnen ook, maar vooral eigenlijk Hongaarse wijnen. De, de, de Kek Frankos en de Feketa Lejanka. Dat zijn eigenlijk mijn favoriete... Blauw ja. is. ook als blauwe. ik me niet vergis, die je in Oostenrijk vaker onder die naam vindt. En hoe ben je daar terecht gekomen met die interesse? Um, ik ben sowieso als kind heel veel in Hongarije geweest. En... Um, een aantal jaar geleden, uh, ja, oh, dat is al lang geleden, uh, ben ik dan uh, eens een keer terug met mijn man in, uh, in Hongarije terechtgekomen. En, en daar dan op de kaart, ja, ik probeer altijd als ik ergens ben, om daar eigenlijk echt de lokale wijn te gaan uh, drinken. En dan van, oh, tiens, amai, dat is eigenlijk wel heel speciaal. En dan zijn wij daar in een wijnbaar terechtgekomen. En dan hebben wij daar eigenlijk heel de reis elke dag in die wijnbar terechtgekomen om, om dus al die verschillende wijnen te gaan degusteren. En pas op, dat kan daar dus ook nog, want ja, dat betaalde jij voor een, een goed glas wijn, drie euro. Hè. Dat, dat, dat is dan vijf euro voor een heel uitzonderlijke wijn. Dus je kunt daar echt wel echt zo gaan spelen. Je kunt echt gewoon gaan proeven en, en, en dingen daar gaan ontdekken. En je hebt daar van die smaken, eh, gelijk die een blauw frank ja, het, het, het, is. Ik, ik geloof zelfs, als ik... ik het mag verkeerd zijn, correct me if I'm wrong, dat het wel een Hongaarse druif is. Ja, zou kunnen. Het was allemaal deel ooit van dat grote Oostenrijks-Hongaarse uh, keizerrijk. Ja, ja, inderdaad. En, en ja, die, die, wat, ik hou, wat ik van hou in die wijnen, ik, ik hou heel erg van zo gedroogde pruimen. Zo dat heel volle, dat heel... Het mag allemaal niet, Die six grapes komen terug in jouw ja. wijn. Ja, ja, ja, absoluut. Je, je ziet echt wel, er is, er is een verband. De, de, er is echt een verband, zo. En, en ja, ik vind ook, je kunt vandaag de dag, als je naar die Hongaarse wijnen gaat kijken... Uh, de, de, de, de, de, de, je kunt eigenlijk, weer al, hé, qua budget, je kunt heel, heel speciale, heel bijzondere wijnen gaan kopen voor een bedrag dat je ze niet kunt gaan kopen als het, als het Franse wijnen zijn. En dat vind ik heel leuk. Dat heb ik ook gedaan toen met mijn Comenetenspectakel. Ik heb toen Hongaarse wijnen geserveerd. En ik heb toen Georgische wijnen geserveerd. Georgische wijnen, nog een, uh, een kleine passie van mij. He, de de amberwijnen, laat het ons niet oranje wijnen noemen. Want zijn... De originele in, ja. uh, hoe heet het weer, de kvevri, die ja, grote... Ja, ja inderdaad. Amforen. De kvevri, dat zijn zo inderdaad van die grote amforen die, die onder de grond bewaard worden, waar dat de wijn dan met, met de schil meestal uh, fermenteert. Waardoor het dan die amberkleur krijgt. Ja, daarmee noemen we het graag oranje wijnen, maar de Georgiërs horen het niet graag. Hè, dat we oranje wijnen zeggen, het zijn amberwijnen. Het zijn de oerwijnen eigenlijk. Ja. Ze maken dat er al duizenden jaren sinds we die druiven hebben kunnen temmen, bij wijze van spreken. Maar dat, dat, daar hou je dus ook heel hard van. Ja, absoluut. Uh, ik ben in Georgië geweest vorig jaar en, en een aantal wijngaarden gaan bezoeken. En, en ook ja, de diversiteit in, in die, die, die wijnen, in die amberwijnen, uh, kunnen proeven. Ik heb daar ook rode en witte wijnen uit amforie uh, dus uit Cfevery, uh -huh. geproefd. Um, maar, maar het is, het is ongelooflijk om te zien. Ja, de bakermat van de wijn, van, van, de, van de amberwijn, die zit daar. En hoe dat die, die, die wijnbouwers daar over het algemeen die, die, die cultuur van die kvevery eigenlijk nog steeds toepassen, dat heeft ook te maken met het feit dat het land zo lang in heel veel moeilijkheden gezeten heeft. Ja. Het is een ex-Sovjet-land. Uh, da, da, da, daardoor eh, is heel veel van die wijn, ook natuurwijn, die, die zijn niet begonnen met allerhande soorten van uh, chemicaliën. Ja te gebruiken. Die, die, die, die, die, die wijngaarden, die zijn nog natuurlijk. Ja. Met de nadruk op nog, eigenlijk alles wat zij doen is ooit dan geclaimd door de natuurwijnbeweging of de orange wines die overal gemaakt worden. Z zij zijn er eigenlijk minder mee bezig geweest. Ja, en dat is jammer, want uiteindelijk uh, het is belangrijk om te herinneren dat het Georgische wijnen zijn en dat het daarvan komt, omdat we moeten Georgië een gezicht geven, want dat land heeft het heel moeilijk. Ze ja. zijn heel erg aan het strijden vandaag de dag ja. om dichter bij uh, de EU en Europa te komen. Uh, dat, dat blijft daar moeilijk, de link met, met Rusland, dat is nu heel politiek. Maar, maar ik heb dat daar heel erg gemerkt, dat ze daar heel erg vechten om, om, om hun, hun, ja, eigenlijk een beetje de, hun, hun amberwijnen terug te claimen van de natuurwijn. Uh, los te ja. wrikken eigenlijk van ja. de hypes. Ja, los te frikken van de hypes en ook om duidelijk te maken van dit is Georgië. Ja. Want, want natuurlijk vandaag de dag, hè, Georgië dat is zo'n beetje ah ja, dat land bestaat ook. Maar als we echt het echt zouden associëren met het is een wijnland, het is de bakermat van, van, van, van de amberwijnen, dan, als dat meer naar, naar buiten komt, ja, dan gaan we dat land ook meer uh, vermenselijken. Net zoals hey, bijvoorbeeld met Oekraïne, die hebben ook goede wijnen, moeilijk om ze nu buiten te krijgen. Maar vandaag de dag zien we Oekraïne alleen maar als een land waar oorlog is. Ja. We moeten proberen om de cultuur van die landen te blijven zien, zeker landen die het moeilijk hebben, om, om om het te blijven vermenselijken, zodat we niet het maar gewoon doen van nou oh ja, dat is ver van ons bed. Ja, ja. En zo hebben we hier ook heel veel over Britse cultuur gesproken, ja. dankzij of door die portwijnen, zoals ze in, sorry, Nederlandse luisteraars, dat we het heel tijd over Porto hebben, maar zo doen we dat in Vlaanderen. Ja. Uh, je, ja, dat vertelt iets over en de Britse en de Portugese cultuur. Jouw boeken regelen. Want het is nog altijd eindejaar. <lacht> Welke moeten mensen nu in huis halen? Oh, ja. Wel, er is dan uh, iets voor iedereen, denk ik. Um, mijn eerste boek, Pride and Pudding, dat is een boek dat je niet vaak nog gaat tegenkomen. Dat soort boek, dat was eigenlijk enig in zijn soort. Uh, dat, is, uh, dat vertelt eigenlijk de geschiedenis van de Britse uh, puddinggerechten. Dat wij vandaag als eh, de puddingsjes van uh, de gele vlaaikens, uh, gelijk als ze in Nederland zeggen. Maar, maar daar, ja... De, dat is een cultuur die komt van, van hartige gerechten, die dat dan uiteindelijk zoet geworden zijn door de eeuwen heen. Mm -hmm. En dat boek vertelt dat historisch verhaal met historische recepten, foto's die ik ook zelf maak. Want ik kom eigenlijk al van een achtergrond als grafisch ontwerper en fotograaf. Dus, uh, dus dat is een boek voor zo. Uh, de, de history geeks die graag eten en drinken, dat is daar een boek voor. En dan, uh, dan heb ik uh, de, de opvolger daarvan is uh, van Scoon tot Tea Cake, dat is eerder uitgekomen als de Brits Bakboek boek, maar nu terug in de winkel gebracht met extra recepten. Dat gaat dan echt over uh, het Brits gebak, Afternoon tea gebeuren. Je krijgt daar ook weer lekker de historie mee, met dan de recepten, minder historische recepten, dus veel meer wat uh, je vandaag de dag ook zou tegenkomen in Groot-Brittannië, maar die dingen hebben natuurlijk gewoon ook oude roots. Um, uh, heel makkelijke recepten, dat wil ik er ook altijd bij zeggen. Mensen denken altijd een beetje, omdat ik jurylid ben uh, bij, bij Het moet moment. goed zijn voor regelen. Oeh, iets ja. te Weinig luchtigheid. Een zuurtje <laughs> omreekt. Ja, maar, maar, maar ik hou toch vooral voor mij persoonlijk... Ik kan, ik kan het jureren, hè, maar ik, er, is, er is nog altijd wat ik moet jureren en wat ik zelf graag doe en eet. Mm. En ik heb graag dat de dingen gewoon eenvoudig zijn, zonder te veel gedoe, en dat is ook... Is... Zou jij zelf overleven in zo'n bake-off aflevering regelen? Of met vlag en wimpel, of toch moeilijk? Want veel mensen vragen zich dat misschien ook, af. Ja, ja, ja, ik zou zelf nooit meedoen. Sowieso, ik vond het al... Uh, komen eten, dat heeft ja, ja. al heel veel overtuigingskracht geëist om voor mij eraan te doen meedoen, want daar had ik eigenlijk ook absoluut geen ja. zin in. Uh, ik, ben, ik heb een heel chaotisch brein. Vandaag de dag, sinds een jaar, weet ik dat ik ADHD heb en is daar een beetje een verklaring voor, maar... Uh, om, om, om in zoiets te gaan meedoen, ja, dat, ik ben afgeleid, hè, direct. Hè, dat, dat, dat is ongelooflijk. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Dat, dat is, nee, dus ik zou niet meedoen. Nee. Ik heb heel veel respect voor de bakkers die meedoen en meegedaan hebben... Uh, want dat is echt wel niet niks en het is echt niet geanseneerd en zo het, het is echt een strijd het is niet dat je bij iemand de bloem wegpakt hè, Nee, nee ja, stel je voor ja, een beetje... we hebben eens een keer uh, gehad dat een bakker per ongeluk uh, ja, een pot had gekregen waar ze in, in de plaats van suiker bij te vullen in de pla... dat was dus een pot met zout en ze hadden er oh. suiker bij gevuld oh. en die bakker ja, die kapte natuurlijk helemaal in zijn gebak en, en die voelt van er is hier iets niet juist en, en dat komt niet goed en de cake is gebakken en die proeft, die proeft zout. Hoe kan dat? u wij erbij gehaald? Dit is echt geheime materie waar ik nu over spreek. Niemand luistert, of ja, hopelijk wel, naar de podcast. Ja, voilà. Dus, uh, dus dat is het enige dat ooit al misgelopen is in Beekhof. En, en is de... dat dan opnieuw gebeurd? Of ja, dus, mag die dan opnieuw bak Dus die bakker die, die heeft dus door het toedoen van een foutje achter de schermen, wat altijd kan gebeuren, ik bedoel, we zijn allemaal mensen, heeft dus natuurlijk ja, su suiker gekregen met ook nog zout bij hem. En dan, ja, als juryleden komen wij dan ook proeven van, ja... Ja, ja. klopt dit, is dat iets dat een bakker kan verkeerd gedaan hebben? En, en dan hebben wij de conclusie gemaakt uh, van ja, nee, de, de, door in de pot ook te gaan kijken van uh, hetgeen dat er overschot, nee, nee, er, er, er zat zout in die pot en er is suiker bijgevuld en die persoon heeft, zijn, uh, heeft tijd gekregen om, om dat stuk van zijn gebak, om dat nog opnieuw te maken. Daarmee, wij, wij doen dus geen dingen, wat er soms wel, ik zie dat soms, uh, zeker over de Britse Beekhof. De uh, Great British Bake Off zie ik dat wel verschijnen, dat ze zoiets hebben van, ja, die, die proeven die worden gemaakt zodat de bakkers eigenlijk falen. Mm -hmm. Ja, nee, daar zijn wij echt niet mee bezig. Daar zijn wij echt niet mee bezig. We mm -hmm. hebben er niks aan dat op het einde van de rit, dat, de, dat er een bakker niks heeft. Nee. Sorry, dat boeit je wil ook niet. iets lekker proeven, denk ik. Hè? Nee. ik wil, ja, voilà, ik wil iets lekker proeven. En we willen daar taarten zien. Ja. Dat programma gaat erover om die taarten te zien. Dat, dat, om die te laten falen, nee, nee. sorry, nee. Zeg jij zo'n opdracht, iets bij Porto, wat denk je? Ja, oh, er is, er is veel, veel. Ja, gelijk natuurlijk. Uh, ik heb uh, dan een Christmas cake hier staan. Dus dat is een, uh, een cake met heel veel krenten ro en rozijnen. Als je er naar kijkt, er zit bijna. Ja, oh, hij het staat hier ja, naar ons saloon. Het is bijna een, een, een zwart gemarmerd. Het is meer, meer zwart van, van de krenten dan dat het gebak is eigenlijk, of deeg. Hè? Ja, inderdaad. Als, als je dat moet mixen, ja, dan, dan alleen mixen, dus niet mixen met een mixer, maar gewoon met, met de lepel. Er ja, dat, dat zijn, dat zijn meer krenten en, en gedroogd fruit mm -hmm. dan dat er eigenlijk bloem in zit. En, en natuurlijk, doordat die, die confeite vruchten en die krenten en die rozijnen daarin zitten en de cake nog eens gevoed wordt met een alcohol, wordt dan een hele rijke, rijke cake. En in combinatie met een glaasje Porto is dat mm -hmm. natuurlijk super lekker. Ja. Maar dan ook, ja, als je naar, naar die oudere gaat, die oudere Tony Porto, dan, dan, dan, ja, dan zit je hey, met, met zo die, die, die whisky-achtige smaken. Ja. Je hebt dan enerzijds ook nog de, de, de, de, de meer nootachtige smaken die heel goed zijn met dessert, met mokka, met nootjes. Zo, dat lichte gekarameliseerde zit er ook in. Ja, ja inderdaad. Dus er, er zijn heel veel leuke dingen mee te doen. Dus je kunt eigenlijk een hele menu samenstellen ja. met dan een bijpassende porto erbij. Ja. ja, toch een opdracht voor volgend jaar, denk ik. In ja, de het, uh, mis, het is nog misschien een hele schone opdracht. Maar ja, we, vandaag dag pro proberen we wat minder drankgebruik ja. te promoten. Maar ik probeer eigenlijk vooral te zeggen tegen de mensen van... Kijk, het, het, je mag niet drankgebruik over dezelfde kam scheren. Laat ons in de plaats van die goedkope wijnen en die goedkope portels, die, die we dan eh, achteruit gooien alsof het niets is, mm -hmm. laat ons gaan voor een mooiere fles en daar rustig van genieten. Laat ons rustiger worden op ja. het gebied van ons drankgebruik. Laat ons rustiger genieten. Eh, want bijvoorbeeld, een Brit is daar heel goed in, in het, in het ongelooflijk verzetten van alcohol. Ja. Dat, dat is, allez, ik, ik zie daar collega's van mij... Dat, ik sta er altijd van te kijken, die, die, die volledig veranderen, naarmate ze op een bepaald punt zitten in hun alcoholgebruik, dat, dat die geen niet meer kennen. Hè. Ja. Dat is, er is maar één ding dat in die avond moet gebeuren, dat is poepeloeren zat zijn. Ja. En ik denk dat dat voor ons ook, voor zeker de jongere mensen, dat dat een heel grote verandering is in ons drankgebruik. Ja, wordt wel ja. meer mindful met alcohol to goer ja, ja. omgegaan. Hè. Denk aan... Uh... Ik wou zeggen dry February, maar het is dry january natuurlijk. Mm. En uh, Tournee Mineral in februari in de horeca. Merken ze dat? Maar koer wordt er ja, toch wat minder alcohol gedronken in, uh, in de horeca. En ook verkocht in Amerika is de wijnmarkt een beetje elkaar aan het stuiken. Dus oh. een warm pleidooi om misschien wat meer meditatie, wijn of port te drinken, te genieten van zo'n kleine hoeveelheid zonder dat we op onze kop uh, moeten staan. Regela, dankjewel dat ik hier in jouw fantastische keuken te gast mocht zijn. Ja, en ik wou er eigenlijk nog iets aan toevoegen, als ja. ik mag, want er is iets heel raar aan de gang met Porto in België. Ja. Er zijn heel veel mensen die denken dat dat gemaakt wordt van walnoten. Echt? Ja. Ja, want ik heb dus een, een wedstrijd gedaan. Uh, mensen moesten mij iets vertellen over Porto. En er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, mijn, mijn, mijn onkel maakte Porto of mijn vader maakte Porto. Ik zeg, ja, maar dat kan niet, hè. Er zijn dus veel mensen die denken dat porto gemaakt wordt van walnoten. Omdat dat een gebruik is in België om van groene, dus onrijpe walnoten, om daar dan eigenlijk een soort van, van, van drank van... van te maken. Een digestief van te maken. en te stoken dan toch, nee, op nee, een nee, andere dus, manier. dus dat is eigenlijk echt gewoon de noten die, die versneden worden en in zo'n als zoals ja. wij dat uh, noemden vroeger. Uh, zo'n dus grote glazen fles eigenlijk, ja. transparant. Ja, transparant. Of zelfs er is een periode geweest dat die heel mooi met haar beschilderd werden in ik heb er bovenin staan, beschilderd werden zelfs. En, en die, werd, die noten die worden dan in zo'n grote, grote dikke fles gedaan. En dan wordt daar uh, een bepaalde alcoholpercentage ja. alcohol aan toegevoegd. En dan ja. moet dat gewoon rijpen. En dan krijg je op het einde van de rit krijg je dus een, een, een, een drank die, rijkt, die lijkt op een hele noodachtige porto. Het heeft echt dus veel weg van porto. Maar, is maar geen enkele geen... druif is daaraan te pas geen, gekomen. Is geen enkele druif aan te pas gekomen. Dus ja, mensen die, die naar jouw podcast luisteren nu voor de keer en is, is, is nog nooit iets gewezen, gelezen of gedaan hebben over Porto... Porto wordt niet gemaakt van walnoten. Dat is, dat is dan misschien Porto of zo. Uh, nee, nee, uh, het is echt wel uh, van de druif. Ja, hè. Ja. En misschien, nu we toch bezig zijn, nu schiet mij weer iets... Te binnen, wat ze ook vaak doen als je zo'n heel oude wijn hebt die je ontkurkt en die eigenlijk niet zo fruitig meer is. Ik zeg maar, dit is echt een van, van 30, 40 jaar oud. Wat je dan kan doen, is je glas spoelen met een Ruby Port bijvoorbeeld, dat fruitige. En dan pas die oude wijn erin doen. En dan komt die op een andere manier helemaal open. Dat wordt ook wel eens gedaan. Wow. Soms doen ze er ook nog Porto bij als het echt niet meer te drinken maar... is. Ja, zou ik niet echt aanraden, maar het kan zo'n soort van ja doping zijn voor je glas voor je er een oude wijn in doet. Stel dat je echt voelt, ja, heeft toch wat meer fruitigheid nodig. Ik heb de indruk dat we nog even bezig gingen blijven, konden blijven, kunnen blijven, um, maar ik ga u nog eens proberen te danken te zijn, nog iets over regelen. Och, er zijn nog zoveel dingen te vertellen. Hè. Er zijn ook dingen over te vertellen over wat is de toekomst van Porto. Want dat is ook iets waar we heel erg over moeten nadenken. En waar dat die wijnhuizen heel, heel erg over aan het nadenken zijn. En iets dat ik eigenlijk wel zelf heel erg belangrijk vind ook. Hè, want we hebben het al eventjes gehad over Georgië en, en, en de chemicaliën die zij dan gemist hebben. Dat een voordeel is voor hen. Natuurlijk, ja, de, de klassieke wijnlanden, die hebben natuurlijk die, die, die opkomst van de chemicaliën die je gebruikt. Pesticiden hebben die niet gemist. En die moeten dus nu allemaal gaan schakelen van. Oké, okay, we moeten gaan zorgen dat onze aarde. dat die teruggezond wordt, zodat wij binnen 100, binnen 200 zelfs binnen twintig jaar, ja. nog altijd porto kunnen maken. En de Grahams bijvoorbeeld, samen met een aantal andere wijnhuizen, die zitten in een, in een, in een soort vereniging, ja. waar dat zij daar al echt jaren over aan het nadenken zijn, van hoe gaan wij dat doen, samenwerken met, met, met mensen die er iets van kennen, door bepaalde bloemen te gaan planten tussen de wijngaarden, ja. om dus in de grond eigenlijk ja, te gaan... Herbronnen eigenlijk, ja, ja. Hè? opnieuw uh, levendig te maken. Ze hebben ook, als ik me niet vergis, en dat is met een groenig etiket, ook een volledige ja. biologisch geteelde organic portwine die ze op de markt brengen. Dus dat, uh, daar wordt aan de toekomst gedacht. Ja, en dat is heel mooi. Dat is heel mooi, die, die een organic porto, die is ook gewoon bij de lijzer te krijgen. Dat, uh, ik ben in die wijngaard geweest, want omdat ze wisten dat ik er heel erg interesse in had, in die duurzaamheid. Uh, zijn ze met mij daar naartoe gereden. En die wijngaard, die is niet heel groot die staat vol bloemen. Dat is prachtig. Want als je eigenlijk in de Douro rondrijdt of, of vaart, dat is allemaal heel bruin. Die terrassen zien heel bruin. Er, er groeit bijna niks op. Monocultuur. Hè? Monocultuur. En dat is natuurlijk niet gezond. Maar als je bij Grahams gaat kijken, dan zie je, er groeit al wat meer tussen. En die wijngaarden met hun organic porto, die staat vol bloemen. Dat is prachtig om te zien. En, en vooral ook heel goed om te zien dat zij, al voordat dat een trend werd of iets was waar je mee kon uitpakken, al la greenwashing, dat zij er eigenlijk al zo lang mee bezig zijn van... We moeten gaan denken aan de toekomst, want het is natuurlijk voor hen, het is deel van hun familie, ja, ja, ja. hun erfgoed, deel van hun familieerfgoed, dat, uh, dat zij eigenlijk al biodynamisch aan het denken zijn ja, ja. Voor, uh, voor de toekomst. Ja. Toe. Ja. ja, want ze hebben ook nog meerdere wijnhuizen, familie Simmington, ook stille wijnen, maar je hebt er dan eén van, waarvan de naam me ontsnapt, maar ik denk Altano ja. dat het heet, waarvan ze een rewilding fles op de markt hebben gebracht, een project om de Europese links, uh, de aasgier, en nog een aantal, en ik denk ook de Iberische wolf, opnieuw, ja, wat meer Qua biodiversiteit dat te versterken en gelden van de opbrengst van die wijn, gaan dan naar al die projecten die erbij horen. Dat is prachtig. Ik vind vandaag de dag als, als bedrijf, als groot bedrijf, gelijk als een, een Grahams of een Sandeman, of ik wil het niet altijd over Grahams hebben, maar zo'n grote bedrijven, ik vind dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben om te gaan nadenken over zo'n dingen. Want als zo'n grote bedrijven niet mee veranderen, niet mee schakelen, dan, dan gaat het heel moeilijk zijn. Ik denk altijd, verandering begint bij jezelf. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk te doen. Maar zo'n bedrijven die hebben een verantwoordelijkheid. En het is fijn als ze die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen om, om mee deel te maken van die verandering. Het is uiteindelijk voor hun ook Alleen maar goed dat ja. ze die wijn kunnen blijven maken. Misschien moeten wij over 30 jaar eens een stand van zaken opmaken met die Tony 30 jaar ja, ja. <laughs> en hoe biodynamisch en organisch het er aan toe gaat en of al die portwijnen nog bestaan en of de volgende oh. generatie die ongetwijfeld naar deze wijnkast heeft geluisterd, uh, mee kan volgen en een portliefhebber zal blijven zoals jij. Ik ga het voor de vierde keer proberen. Ik heb een, ik heb een klein hartje, maar ik ga het toch doen. Regula Isewijn, dank je wel dat ik hier mocht zijn. Het was een groot plezier. Komt zeker nog eens een keer terug. gaan we doen, want er staat genoeg uh, porto in de aanbieding voor latere uren. Helaas moeten we hier afsluiten. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Wijncast. Geef een recensie of sterren in de app waar je aan het luisteren bent. Kan alleen maar helpen. En heel graag tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast.